We kijken ook naar het leven van Jozef. En vandaag beginnen we bij Genesis 37. We gaan lezen Genesis 37. Als je Genesis niet kan vinden, aan het einde gaan we voor je bidden. We gaan olie pakken, olijfolie, um, babyolie, alle soorten olie. En dan gaan we voor je bidden. Als je geen Genesis kan vinden. Geintje, geintje. Genesis, deze kerk is voor mensen die Genesis niet kunnen vinden zijn hier voor zij die Genesis niet kunnen vinden, voor zij die niet begrijpen, daarvoor zijn we hier. Genesis 37 is, Genesis is het eerste boek. Dus Hotspots. We gaan lezen van vers 1 tot en met 5, daarna van vers 18 tot en met 28, en daarna hoofdstuk 39, 1 en 2. Dat is een beetje heen en weer, anders moeten we helemaal gaan lezen, maar we gaan heen en weer, maar we gaan het begrijpen in de naam van Jezus. Dus, laten we even opstaan uit Eerbied, Genesis 37, vers 1 tot en met 5. Heeft iedereen het? Oké, okay, Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Canaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders. De zonen van Bilha en de zonen van Zilpa. De vrouwen van zijn vader. De schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. Wat betekent dit? Jozef was iemand die steeds kon verklikken. Papa, ze hebben slecht gedaan. Papa, ze hebben dit gedaan. Ze hebben dat gedaan. Dat, dat was Jozef. Jozef was die ene broertje, zusje dat je niet wilde hebben. Papa, kijk, ze hebben dit gedaan. Papa, kijk, ze hebben dat gedaan. Papa, ze hebben dit gedaan. Dat was Jozef. En Israël... Zegt de Bijbel, Israël is Jacob, is zijn tweede naam Israël. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. En hij maakte hem een pronkgewaad, oftewel een mantel, hij maakte een mantel voor hem. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders... Daarom haten zij hem nog meer. Ze haten hem nog meer. Vers 18. Gaan we nu? Vers 18. En zij zagen hem van verre. Dit zijn zijn broers. Zij zagen hem van verre, maar voordat hij bij hen gekomen was... smeden zij een aanslag tegen hem om hem te doden. Terroristen waren het. Ze zeiden tot elkaar, zie, daar komt die aartsdromer, die dromer aan... Nu dan, kom, laten wij hem doden en in een van de putten werpen... en laten wij dan zeggen, een wild dier heeft hem verslonden. Dan zullen wij zien wat er van zijn dromen terechtkomt. We zullen zien wat er van dan terechtkomt. Toen Ruben dit hoorde, wilde hij hem uit hun hand redden... en zeide, laten wij hem niet doodslaan. Verder zei Ruben tot hen, vergiet geen bloed. Werp hem in deze put die in de woestijn is, maar sla de hand niet aan hem met de bedoeling hem uit hun hand te redden en naar zijn vader terug te brengen. Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was... trokken zij Jozef zijn kleed uit, het pronkgewaad, pronkgewaad dat hij droeg. En zij namen hem en vierpen hem in de put. De put nu was sleeg, er stond geen water in. Daarna zetten zij zich neer om te eten. Toen zij hun ogen opsloegen, daar zagen zij een karavaan... van Ismaëlieten aankomen uit Gilead wie kamelen, gom, balsam en hars droegen op weg om dat naar Egypte te brengen. Toen zei de Jude tot zijn broeders, wat voordeel is erin gelegen wanneer wij onze broeder doden en zijn bloed verbergen? Kom dan, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen, doch laten wij niet de hand aan hem slaan, want hij is onze broeder, ons eigen vlees. En zijn broeders gaven daaraan gehoor. Toen Midianitische mannen, kooplieden voorbij gingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten hem, verkochten Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten. en deze brachten Jozef naar Egypte. En nu gaan we nog naar hoofdstuk 39, twee hoofdstukken verder. Daar gaan we een beetje lezen, Dat is Goed. Jozef nu werd naar Egypte gebracht en Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten, dus degene die hem, kocht, die hem daarheen gebracht hadden. En de Heere was met Jozef, zeg samen met mij. En de Heere was met Jozef, nog een keer. En de Heere was met Jozef, zodat hij een verspoedig man werd. En hij woonde in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. God, dank u wel, vader, voor uw woord, vader. Spreek tot de harten vandaag, vader, dat uw woord zal geschieden in de naam van Jezus. Amen. Zeg door naast je droom verder. Droom verder. Droom verder. Droom maar verder. Wow, we hebben heel veel aanbeden vandaag. Um, we zijn net terug uit New York, ik en mijn vrouw, en uh, een paar mensen hiermee. mee. Wow, enthousiast, dankjewel, dankjewel. Hij heeft ons gemist, dus dat is, uh, dat is leuk om te horen. We zijn net terug uit, uh, uit New York, we hadden een leuke tijd daar in New York. We hebben heel veel leuke dingen gezien, we hebben een leuke tour gehad, we gingen elke dag iets van... 10 uurtjes per dag lopen, gewoon overal. We wilden alles zien. Het was één keer in je leven dat je gaat. En er zijn zoveel dingen om te zien. We dachten van, we gaan alles zien. We hebben een heleboel gelopen. We waren heel moe, heel gezellig, heel leuk. We hebben ook een, we hebben een, een tour gezien, gedaan van allerlei dingen die we wilden kijken. Maar we hebben ook een tour gedaan van allerlei dingen die we wilden eten. Want je weet, voor, althans, ik hou ervan. Om te kijken van, oké, okay, wat is hier het lekkerste? En in Amerika zijn er een heleboel lekkere... Ongezonde dingen. Ik raad jullie het niet aan. Maar ik heb het wel gedaan. Dus het is een beetje met twee maten meten. Um, we hebben ook een tour gedaan. Het was mijn, mijn lievelingsgedeelte was foodtour. Hun lievelingsgedeelte was um, dingen kijken. Dingen, ik, ik kijk naar Asia en zeg oké okay, leuk. Voor mij is het leuk. Ja dat is leuk. Maar ik wil dingen meemaken. Dingen ervaren. En we gingen naar een plek genaamd Shake Shack. Shake Shack is een plek met... Uh, Lekkere hamburgers, zijn echt geweldige hamburgers. Ik hoop dat niemand honger heeft en niemand honger nu gaat krijgen door mij, anders uh, ja succes. <laughs> um, het, de, de plek heet de Shake Shack en ze hebben geweldige hamburgers. En overal waar we gingen op YouTube, Google, Trip Advisor, overal waar je zegt zeggen ze van je moet als je naar New York gaat moet je Shake Shack bezoeken, moet je Shake Shack bezoeken. We dachten oké okay, van we gaan en we waren gegaan een keer en het was lekker, Het was heel lekker. We waren gegaan een tweede keer. Want de eerste keer was lekker. lekker. Dus ja, we zijn hier maar één keer in ons leven. We waren een tweede keer gegaan. Mijn vrouw vond het heel erg lekker. Dus we dachten, we gaan daar. En we waren daar en we stonden in een rij. Buiten, want in New York is het druk. En de beste plekken hebben altijd een rij, helaas. En dit was een goede plek en er was een rij. En we stonden buiten en daar kwam een man aan. Een zwerver kwam er aan. De zwerver kwam naar ons toe. En hij zei, luister, ik heb... Hij had een koffer, ik, ik begreep het niet, maar hij had een koffer. Hij zei van... Luister, hij begon te praten, ik begreep hem niet echt. Maar hij zei van, ik wil geen geld, als je mij gewoon eten kan geven, dan, dan, dan is het genoeg voor mij. En hij begon te praten, en ik begreep niet alles heel goed, want hij was een beetje zo... Maar ik begreep dat hij eten wilde, hij hoefde geen geld, en of wij dat voor hem konden doen. Ik werd geraakt, een heleboel van ons werden geraakt, want daar staan wij, we gaan een van de lekkerste dingen eten die wij kunnen eten hier. En daar is iemand die niks kan eten. En we werden geraakt en we hadden besloten... ik ging met die man mee. En ze hadden, iedereen had, Mensen hadden geld bij elkaar gezet... en we gingen, ik ging met die man mee naar McDonald's. Aan de overkant was er McDonald's. Ik ging naar McDonald's. Ik zei, luister, ik ga eten voor je kopen. Enzovoorts. Want dat is wat wij horen te doen. Het is niet echt bijzonder. Het is gewoon iets wat we horen te doen... als dat van ons gevraagd wordt. En ik ging met die man mee... en ik zat met die man te praten. Hij heette Kelly... Ik noemde hem Kelly, want hij komt uit Californië. En hij was een donkere meneer. Zijn schoen was kapot. Zijn jas was kapot. Hij had tape om zijn schoen en al die dingen. Hij was met een koffer. Ik begreep de koffer niet. Maar hij was de hele tijd met mij aan het praten over de koffer. Maar ik begreep het niet echt, om eerlijk te zijn. In ieder geval, ik ging daar. We gingen ging daar een burgers. Ik wilde hem een menu halen. Maar hij zei van nee, ik wil geen drinken. Ik wil alleen proteïne, zodat ik warm kan blijven. Hij zei, ik hoef niks te drinken, anders krijg ik het koud. Ik wil warm blijven. Ik wil alleen vlees en dit om, om warm te blijven. Ook zei: oké, okay, interessant. Ik werd geraakt oh, hij wil niet eens een menu. Hij wil gewoon brood met vlees, proteïne, zodat zijn lichaam warm kan blijven in de kou dat er buiten is. In New York, want het was best wel koud toen. En ik zat met hem te eten. Ik zat met hem aan de rij en we gingen eten bestellen. Ik had eten besteld. Ik had hem geven en ik begon met hem te praten. Want het is moeilijk, je weet niet okay, hoe ga ik dit aanpakken, wat ga ik hem zeggen, het is moeilijk. oké, okay, okay. Toen zei ik tegen hem, luister Kelly, um, God houdt van jou, God houdt heel veel van jou, Jezus houdt heel veel van jou. En toen ik die twee woorden zei, tranen over zijn wang, gewoon, hij begon te heilen en te heilen daar in, in, in McDonald's. En hij zei, stop, stop, brother. Hij zei, stop, brother. No, please, please, don't, don't talk this thing. Stop, brother, stop. En hij begon te huilen, begon te huilen. Ik begon te huilen daar. Dat was een hele helvestij daar zo in McDonald's. En ik zei, brother, listen. Uh, ik zei, sorry. Ik zei, brother, luister. God houdt van jou. Jezus houdt van jou. En hij heeft, hij heeft nog plannen voor jou in jouw leven. Hij begon mij te vertellen dat zijn vader was vermoord. Zijn zoon was vermoord. In een, ik weet niet wat het is, maar ze werden allebei vermoord. Hij was daar alleen, hij probeerde te overleven. Het lukte niet en al die dingen. Hij zit op straat en dingen. En ik zei tegen hem, luister Kelly. Als er één ding is dat je niet kunt doen, nooit in je leven, is de hoop verliezen. Ik zei Kelly, je kunt nooit, nooit in je leven de hoop verliezen. Je mag niet. Het, het, het, ik zei tegen hem, dit is iets dat je niet mag doen. Want als je geen hoop meer hebt... dan heb je niks meer om voor te leven. Ik zei, kijk, luister, er is hoop. En de hoop is niet in mij. Ik, kon, ik, kon, ik zei tegen hem, ik kan niet veel doen voor jou. Ik ga zo meteen weg, ik kan niks veel, niet veel doen. Maar er is hoop in Christus ten eerste. En er is hoop. En er is hoop in, in, in, in een gemeenschap, in een kerk. Als je gaat en zoekt, er is hoop voor jou nog. Er zijn nog dingen... Voor jou. Dat God wil doen in jouw leven. En hij was aan het heilen. Aan het heilen. En toen liet ik hem eten. Ik had met hem gebeden. Ik, zei, ik, ging, ik had met hem gebeden. Ik had een, een, een, een brassa. Een, hoe zeg je dat? Een knuffel. Ik weet niet waarom ik brassa zei. Een knuffel gegeven. En hij bleef daar eten. Ik zei tegen hem. Zoek, zoek een kerk op. En ja, ik kon niks doen. Ik was daar toerist. En uh, ik zei. Luister. God houdt van jou. oude dingen. En ik zei. Maar één ding dat ik bleef zeggen tegen hem is... verlies geen hoop, verlies geen hoop. Want hij zag er hopeloos uit. Ja, ze hebben mijn vader vermoord, ze hebben mijn kind vermoord. Ja, ja. Hij zei, verlies geen hoop, verlies geen hoop. Er is hoop. Er is hoop in Christus. Er is hoop in God. Er is hoop voor jouw leven. En hoop is belangrijk om vast te houden. Want als je geen hoop hebt... dan is de kans groot dat je niks meer hebt om voor te leven. De kans is groot dat je in depressie raakt. De kans is groot dat je depressief raakt. Dat je, dat je zelfmoord gedachten begint te krijgen. Want... Hoop verliezen is afschuwelijk. Hoop is wat ons vasthoudt om verder te gaan. Hoop is de anker van onze ziel, zegt de Bijbel. De anker in onze ziel. Hoop is wat, wat, wat, wat ons verder laat gaan in het leven. En zodra je hoop verliest, hopeloosheid of, of, of het ergste wat je kan meemaken, wanhoop. Dan is het afschuwelijk als je dat ervaart in jouw leven. Jozef was een jonge man. 17 jaar oud. Hij komt uit een lijn van allerlei geweldige mannen. Abraham, gekozen door God, gekozen door God. Genesis van 1 tot en met 12 gaat over de mensheid. De mensheid, de mensheid, de mensheid, de mensheid, de mensheid. En dan bij Genesis 12 stopt het verhaal over van de mensheid en gaat specifiek op, op Abraham. God kiest Abraham, een man van geloof, zegt de Bijbel een man van onze een artsvader van geloof door wie God de volken zou gaan zegenen door Jezus te laten komen hij de afstammeling van Abraham door wie volken gezegend zou worden dat was Jozef zijn overgrootvader ja ja overgrootvader vervolgens in zijn lijn is er ook Isaac ook een geweldige man van God een man die een wonder is Isaac moest niet eens geboren worden want Abraham was te oud om een kind te krijgen. Sarah was te oud om een kind te krijgen. En hun lichamen, hun, hun, hun cellen waren als het ware dood. Maar God bracht leven waar er dood was. En God bracht een wonder waar er wanhoop was. En er was nu opeens hoop. En uit een oude meneer genaamd Abraham. Uit een oude mevrouw genaamd Sarah. Komt er nu hoop uit. Komt er nu hoop naar buiten. En zijn naam was Isaac. En Isaac was een geweldige... Man ook. En vervolgens hebben we Jacob. De zoon van Isaac. Een jongen die... als het ware... De, zijn erfgenaam heeft vastgepakt. Hij heeft het vastgepakt en zei van... ik wil de erfenis, want hij verdiende het niet. Want hij was de jongste. Hij was niet de oudste. Hij was de jongste. En Esau moest de erfenis krijgen... van zijn vader, maar Jacob was zo... vastberaden dat hij de erfenis... heeft gepakt als het ware. En zei van, deze erfenis is voor mij... En zo'n persoon was hij, en hij was zo'n persoon dat zelfs, zegt de Bijbel, ging strijden, ging worstelen op een avond met een engel. En de engel had zijn naam veranderd van Jacob naar Israël. En dit is de lijn van Jozef. Zijn overgrootvader Abraham, zijn grootvader Isaac en zijn vader Jacob. Jullie kennen het vast wel, de, deze drie namen achter elkaar. kaart. goed van Abraham. Isaac en Jacob. Maar dezezelfde God. bleek dus ook niet alleen de God van Abraham, Isaac en Jacob te zijn. maar het bleef, bleek ook de God van Jozef te zijn. Het is één ding om God te ervaren als een God van verhalen, een God van buiten, een God van anderen. Maar God wilde zichzelf openbaren in Jozef, zijn leven, als de God van Jozef. Jozef is nu hier, hebben we gelezen, 17 jaar oud. Dat is een jonge man. Hij is veel jonger dan ik. 17 jaar oud en hij is ambitieus. Hij is jong, hij is ambitieus en hij was speciaal. Hij was speciaal, want zijn vader had hem lief, want hij was de zoon van zijn vader, zijn ouderdom. Zijn vader had Jozef heel erg lief. Jozef was heel erg geliefd door zijn vader. Was, de Bijbel zegt ons dat Jacob een mantel had gemaakt voor Jozef. Nou moet je je voorstellen, Jacob, de man die geworsteld heeft met een engel. Hè? Hij heeft geworsteld met een engel, hij heeft van allerlei dingen gedaan, hij heeft een nieuwe naam gekregen, de zegen. Hij zei, ik, ga niet, ik laat je niet los totdat je mij de zegen geeft. Zo'n man was hij, een man vol zegeningen, vol dingen. Dezezelfde meneer, Jacob, zit ergens. En begint een mantel te breien voor zijn kind. Interessant. Hij had hem zo lief. Hij begint die mantel te maken. Hij heeft hem niet gekocht of Hij heeft het zelf gemaakt voor zijn zoon, Jozef. Dan moet je voorstellen. Dit is een, een spannende, dit is een wrijvende situatie. Er is nu wrijving. Want daar is Jozef. Daar zijn de twaalf broers. Hè, twaalf broers waren het. Daar zijn twaalf broers van Jozef. Jozef en nog elf. Ze waren dus daar met z'n twaalf. En ze zien hun papa steeds een mantel maken. Hij is bezig met een mantel. En het ziet er mooi uit. Het is niet zomaar een mantel. Het is een, een, een, een mooie mantel. En ze zien papa bezig. Papa is in zijn kamer bezig zien zo. En hij is bezig met zijn mantel. Hij is bezig met zijn mantel. Hij is bezig. Waar, wat is, waar is hij mee bezig? Hij is zeker voor een mantel bezig. Voor zichzelf of zo. En dan staat papa op. Hij is klaar. Hij staat op. Hij loopt alle elf broers voorbij... En hij gaat naar de kleinste broer en hij geeft hem een mantel. Hij zegt, alsjeblieft. Geliefd. Door zijn vader. Ik wist je dat jij geliefd bent door je vader? Hij was geliefd door zijn vader. Hij was speciaal voor zijn vader. En dit creëerde wrijving Onder de broers onder, de, de broers, onder elkaar, de familie, onder elkaar. Ze begonnen Jozef te haten omdat de vader hem meer lief had dan anderen. Omdat hij speciaal was. Omdat hij begaafd was. Hij had een speciale gaven. Hij, hij had een speciale gaven. En, en, en dit maakte hem een persoon van interesse, een persoon die ze gingen haten. Want als je begaafd genoeg bent, zul je ook genoeg haters krijgen. Als je begaafd genoeg bent, zul je genoeg mensen ervaren in je leven... die jaloers zullen zijn op jouw gaven, die jaloers zullen zijn op jouw positie. En Jozef nu, was deze jongeman, was speciaal voor zijn vader. Uitverkoren door zijn vader, had hem speciaal lief. Had hem een cadeau gegeven. Maar niet alleen zijn vader had hem een cadeau gegeven. We zien ook dat God nu Jozef cadeaus begint te geven... Dromen. De dromen die Jozef meemaakt hier. Dat ook, als, je kan, als je de hele Genesis 37 enzovoort leest. De dromen dat hij meemaakt zijn niet dromen van zichzelf. Het zijn profetische dromen. Het zijn dromen met een betekenis voor zijn toekomst. Een betekenis voor zijn doel en zijn bestemming. En God, dus nu zien we Jacob dat Jozef lief heeft. En we zien God dat Jozef lief heeft. En Jozef cadeaus begint te geven. Dromen begint te geven. En dit maakte zijn broers pissig. Het maakte hen boos. Ze waren heel erg boos geworden. Ze waren heel erg jaloers geworden. En dat is een verkeerde houding. Wanneer je iemand anders gezegend ziet worden, moet je nooit jaloers worden. Want dezelfde God die iemand anders zegent, is dezelfde God die jou kan zegenen. Dus er is geen reden nodig voor jaloersheid. Maar ze begonnen jaloers te worden. En op een dag zegt de vader tegen Jozef, omdat hij toch een klikker was. Hij zei altijd van, papa ze doen slecht, papa kijk wat ze doen, kijk wat ze doen. Hij was zo'n jongen was hij. Ik denk dat hij naïef was, ik denk niet dat hij arrogant was, ik denk gewoon hij was naïef. Hij wist niet beter. En zijn papa roept hem, Jacob roept hem, en zegt, Jozef, ga even naar je broers. Zijn broers waren kilometers ver. Hij zegt, ga even naar je broers, ze zijn schapen aan het hoeden. Ga kijken voor mij... Wat ze aan het doen zijn. Want zijn vader vertrouwde hem. Hij had een speciale relatie met de vader. De vader vertrouwde hem. De vader vertrouwde de andere broers niet zo goed. Hij vertrouwde hem wel. En hij zei: ga kijken wat ze aan het doen zijn. Jozef gaat onderweg. Om te gaan kijken wat zijn broers allemaal aan het doen zijn. En nu moet je je voorstellen. Jozef heeft allerlei dromen. Jozef uitverkoren door zijn vader. Uitverkoren door God. En hij heeft allerlei dromen. En hij, hij begint enthousiast te raken. Je bent jong. 17 jaar oud. Je bent jong. En je ziet dat je speciale verbindenis hebt met je vader. Je ziet dat je speciaal verbonden bent met God. Een speciale hotspot als het ware met God. Dat je, dat je als het ware speciale dingen begint te, te krijgen van God. Jozef was zo verbonden. Dat God data en, en, en dromen begon te downloaden in zijn leven. En deze Jozef. Zo verbonden met God, was zo blij met al deze downloads, al deze data dat hij heeft gekregen van God. Dat hij zo enthousiast werd, hij begon te praten. Hij begon te zeggen, hij begon te spreken van, luister, luister, ik heb deze droom gekregen, ik heb deze droom gekregen. Hij was zo blij, luister jongens, luister. Hij was blij en, en hij ging het vertellen aan anderen, maar de anderen waren niet blij met hem. Want de anderen wilden hem niet zien voorspoeden. De anderen wilden hem niet zien op de positie dat God hem wilde zien. Zij zagen hem niet hoe God hem zag. Zij zagen niet de grootheid in hem dat God al in hem zag voordat hij ooit iets was. Hij was slechts 17. Hij was nog niks op dit moment. Maar zij zagen grootheid in Jozef. God zag grootheid in Jozef ook al zag de wereld niks in hem. Ook al zag zijn broers niks in hem. En Jozef gaat dus naar zijn broers. Zijn broers zien hem van ver. Zijn broers zien hem van ver en ze zeggen tegen hem: ze zeggen tegen elkaar: Laten we deze meester dromen, deze arts dromen... laten we hem pakken en laten we hem doodmaken. Laten we hem doodmaken. Deze guy die, die te veel aan het dromen is, deze mevrouw die te veel aan het dromen is, laten we hem doodmaken. Want dat is wat de vijand wil doen. De vijand wil jouw dromen stoppen in het leven. De vijand wil jouw dromen stoppen in het leven. Hij wil stoppen met al die dromen dat God heeft gezet in jouw leven. En deze dromen waren niet van Jozef. Het waren niet zijn dromen. Het waren Gods dromen. Het waren niet zijn dromen. Het waren Gods dromen. Hoe weet ik dat, het, dat deze dromen, hoe kan je Gods dromen herkennen in jouw leven? Hoe kan je Gods dromen herkennen in jouw leven? Twee punten om, om, om Gods dromen te herkennen in jouw leven. Gods dromen zijn vaak groot en onlogisch. Hoe herken ik Gods dromen voor mijn leven? Gods dromen zijn vaak groot en onlogisch. Het was onlogisch. Wat was zijn droom? Zijn droom was dat zijn broers en zijn vader voor hem zouden gaan buigen. Hij kreeg steeds dromen met een beeldspraak van je broers en je ouders gaan voor je buigen. Dat is onlogisch. Waarom zouden de oudsten buigen voor de jongsten? Waarom zouden de vaders buigen voor de kinderen? Wat, wat is er hier aan de hand? Het was iets onlogisch. Het was groots. Het waren sterren en al die dingen, maar het was groot en onlogisch. En vaak wanneer God dromen zet in onze harten, zijn ze groot en onlogisch. Voor anderen, maar niet voor God. Voor anderen, maar jij voelt toch dat die droom voor jou is. Want wanneer God een droom stopt in jouw leven, dan lijkt het soms groot. Het lijkt onlogisch, van is het wel voor mij, maar toch voel je die vrede en die blijdschap wanneer je een droom ervaart van God in jouw leven. Dus zijn, dus zijn droom was groot en onlogisch. En ten tweede, Gods dromen zijn nooit voor ons. Ze zijn nooit voor ons. Nooit. Gods dromen zijn altijd door ons. Ik ga het nog een keer zeggen en dan ga ik het uitleggen. Want jullie zijn een beetje slaperig vandaag. Gods dromen zijn nooit voor ons. Gods dromen zijn altijd door ons. Als we kijken naar het leven van Jozef... was zijn droom niet... God gaat hem prins maken. Wauw, kijk hem, hij is prins... Nee, nee, nee, Zijn droom was, God gaat een prins maken, zodat hij de wereld zou kunnen redden, die hongersnood zou leiden. Zodat hij de wereld kan helpen en de mensen, want Egypte was de wereld, was de hoofdstad van de wereld in die tijd. En God heeft een prins gemaakt, niet om prins zich te lopen van, lijsten. ik ben een prins. Nee, God heeft een prins gemaakt, niet voor hem, maar om door hem heen te werken. En Gods dromen in ons leven zijn altijd groot, zijn altijd onlogisch en zijn altijd door ons. Ze zijn nooit voor ons. Als, jouw droom, als je een droom hebt in jouw leven en je denkt van, hey, deze droom is voor mij, ah, ah, dan heb je het verkeerd. Je droom moet zijn door jou. Wat wil God door jou heen doen? Als jij dromen hebt dat gaan om ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik krijg dit, ik word prins, ik krijg geld, ik krijg dit, ik, ik heb dromen, ik wil geld, ik wil dit, ik wil dit, dan zijn geen goddelijke dromen. Dat zijn dromen van jezelf. Je hebt de slechte verbinding, je bent niet goed verbonden. Kijk naar je wifi of het wel goed is, want je bent niet goed verbonden met God. Vraag de naast je, ben je wel goed verbonden vandaag? <lacht> Gods dromen zijn altijd groot, Ze zijn altijd onlogisch. En ze zijn nooit voor ons. Ze zijn nooit egocentrisch. Ze zijn altijd door ons. Wat God door ons heen wil doen. En Jozef had al deze dromen. En hij is onderweg naïef zoals hij is. Jongen man, hij is naïef, 17 jaar oud. Hij heeft niet de ervaring. Hij heeft, niet de erva hij heeft grote dromen, maar geen ervaring dat is gevaarlijk, als je grote dromen hebt, maar je hebt geen ervaring. Want dan ga je dingen loslaten die je niet eigenlijk hoort te zeggen. Je hoort niet altijd al je dromen te vertellen aan iedereen. Maar dat laat ik voor een andere keer. Je hoort niet altijd al je dromen te vertellen aan iedereen. Hij was, hij was dromerig, maar hij was niet ervaren. Hij had niet de ervaring meegemaakt dat nodig was... Om de droom vast te houden. En nu hebben we hier Jozef. Hè? Hij is jong, hij is dynamisch. Hij is enthousiast. Hij is excited. Ik heb dromen, ik heb plannen in het leven. God wil grote dingen doen voor mij. God wil dingen maken in het leven. God heeft met mij gesproken in de stilte. God wil iets doen in de stilte. En hij begint iedereen te vertellen. Luister, God wil dit doen, God wil dit doen. En dan komen zijn broers en die zijn... En die haar, je, ken je zulke mensen? Je zegt ze iets van, hey, luister, ik voel dit, dit, dit, dit. En je bent helemaal excited. En zeg, zegt, oh ja joh. Ah, ja, oh. Ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Mm. Oh. <laughs> Dat is een beetje te veel. Maar hij was excited. Maar zij waren niet excited voor hem. Hij was enthousiast. Maar hij was niet enthousiast. Ze waren niet enthousiast voor hem. En in al zijn enthousiasme... Zeg zijn vader tegen hem, ga naar je broers. Ga naar je broers. Ga hun. kijken wat ze van plan zijn. En van ver zien de broers hem. Want hij was niet... Van ver zagen ze hem zijn gewaad. Ze zagen zijn, zijn, zijn specialiteit. Want als je speciaal genoeg bent... zien mensen van ver wel wanneer je aankomt. Ze zagen hem van ver aankomen. Met zijn mooie gewaad, allerlei kleren. Ze hadden zeker allemaal grijze kleren. Hij had grijs, rood, groen, geel, ik weet niet wat hij allemaal had. Maar hij komt daar met zijn gewaad. Ze kunnen hem van ver al zien. Ah, daar komt die man met zijn droom. Oh, ik ga zoveel doen voor Christus. Ik wil zoveel zielen bereiken. Ach, ik wil zoveel zielen. Ach, nu ben ik echt echte christen. Ach, daar komt hij. Nu komt zij. Ach, nu ben ik echt. Ach, nu ga ik dit doen. Ach, daar komt hij aan. Daar komt ze aan. Er zijn zulke mensen. En ze zagen hem van ver aankomen en ze zeiden tegen hem en ze begonnen te plannen. En een groep, elf broers, dus het is afschuwelijk. En de Bijbel is realistisch, dat is het mooie van de Bijbel. De Bijbel sluit niks buiten, daarom weet ik dat de Bijbel echt is, anders zou hij zulke dingen niet zetten. Maar zijn broers waren afschuwelijk en ze begonnen te plannen. En te... Want groepjes bij elkaar zijn altijd erger. Het kwaad wordt erger. Wanneer een groepje bij elkaar is, een groepje mensen bij elkaar, het wordt erger en erg escaleert, Zoals gisternacht in Rotterdam. Bij de protesten. Maar wanneer mensen bij elkaar zijn en kwaad begint te heersen... dan wordt de kwaad vermenigvuldigd. En de kwaad werd vermenigvuldigd onder deze broers. En zij plannen nu van, we gaan hem doden. Zeggen, laat me vers 20 zien, alsjeblieft. Ze plannen hem, om hem te gaan doden. Wat zeggen ze specifiek in vers 20? In vers 20 zeggen ze tegen hem, of zeggen ze tegen elkaar... Nu dan, kom, laten wij hem doden en in een van de putten werpen. En laten wij dan zeggen, een wild dier heeft hem verslonden. Dan zullen wij zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Dan zullen wij zien wat van zijn dromen terechtkomt. Ze kwamen bij elkaar en ze wilden hem doden. Want ze dachten van, we zullen zien van wat, wat er van zijn dromen terechtkomt. En ze wisten niet dat ze zeker zouden zien wat van zijn dromen terecht zou komen. Ze dachten ze gaan dromen eindigen, maar ze wisten niet dat zij de start waren van een grote droom van God voor Jozef, zijn leven. Kom, dan gaan we gaan zien wat er van zijn droom terecht komt, van zijn, al zijn dromen. En ze wilden hem snijden, gewoon afsnijden. Met al zijn enthousiasme, met al zijn dromen... wilden ze hem nu gaan afsnijden en gewoon kappen en, en, en zijn dromen stoppen. En ze wilden zien wat er nu van zijn dromen gaan komen, gaat komen. En Jozef komt aan bij zijn broers. En daar waar hij dacht dat hij affectie zou krijgen, krijgt hij afwerping. Daar waar hij dacht dat hij een hechte affectie zou krijgen krijgt hij afwerping in zijn familie en worden zijn dromen vertrapt en wordt hij in een put gegooid door zijn eigen broers. En de dromen van Jozef lijken voorbij te zijn. Deze man was in zijn momentum, het was zijn moment. Ik, mijn vader heeft mij lief, ik krijg dromen van God, dit is mijn moment. En in dat moment wordt hij gegooid in een put. En zijn dromen lijken voorbij te zijn. Ze gooien hem in een put. Ik weet niet wat hun doel was, misschien was hun doel om hem uit te laten hongeren. Ze wilden hem niet meer hebben. Het was voorbij voor Jozef. Zijn situatie was hopeloos. Zijn situatie leek hopeloos. Hopeloosheid is iets gevaarlijks. Wanneer je de hoop verliest in dromen... zul je niet ver komen in het leven. En Jozef lijkt hier hopeloos... want zij die voor hem moeten opkomen... Zijn zij die hem willen doden. En hopeloosheid begint op te spelen. in Jozef daar in een put. Je moet je voorstellen. Hij is daar in een put. De Bijbel zegt die, die broers gingen daarna verder eten. Gewoon boven bij de put. Gingen gewoon verder eten. Alsof er niks aan de hand was. En daar zit hij in een put. En hij hoort zijn broers. En hij begrijpt niet wat er aan de hand is. Want hij heeft niks gedaan. Ik kan er niks aan doen dat ik begaafd ben. Ik kan er niks aan doen dat ik deze dromen heb. Ik weet niet van jou, maar ik kan er niks aan doen dat ik deze dromen heb in mijn leven. Hij kon er niks aan doen dat hij ze had. Maar daar komt de vijanden. Zijn broers, die eigenlijk broers worden te zijn... worden zijn vijanden. En willen zijn, zijn dromen afkappen. En de grootste wapen van de duivel... is om alle hoop van jou weg te halen. Dat is de grootste wapen... Van de vijand is om jouw dromen af te pakken, om jouw hoop af te pakken. De wereld leek hopeloos totdat Jezus kwam. En de vijand dacht dat, dat, dat we hopeloos waren zodat Jezus kwam. Want de vijands grootste wapen is niet zozeer om jou te doden, maar is om jouw hoop af te pakken van jou. En mijn vraag voor jou vandaag is, wat, wat heb je in je leven? Wat voor dromen heeft... God gezet in jouw leven, dat jij hebt vandaag, hier op dit moment, of dat je hebt in je leven dat je in de momentum was maar je ervaart de ziekte en nu is al, zijn al je plannen veranderd en lijkt het hopeloos wat is er in jouw leven dat God heeft geplaatst in jouw leven? Dromen dat hij heeft gezet in jouw leven... om dingen te bereiken in jouw leven. Bedrijven, in de bediening, in, in alles wat je maar wilt. God heeft het gezet in jouw leven en je bent onderweg. En dan ervaar je depressie. Dan ervaar je tegenslag. Dan ervaar je afwerping. Van zij die jou horen te steunen worden zij die jou nu verdrukken. En nu, hoe ga je om met dromen... In een put. Hoe ga je om wanneer waar ik hier ben lijkt niet op mijn droom? Hoe ga je ermee om wanneer dromen alleen maar dromen lijken en niks meer dan dromen? Wat doe je? Wat doe je wanneer God dingen in jouw leven heeft gezet en daar komt die ene relatie, die relatie... Verpest alles en nu zit je daar met een heleboel hoofdpijn en je droom lijkt niet meer. Want wat je wilde was een leuk gezin, man, vrouw, drie kinderen. Woehoe. Hij is je boompje, beestje. Maar je bent te vroeg zwanger geraakt, alles lijkt moeilijk nu. En nu zit je te strijden en, je bent be en de dromen lijken vertrapt. Wat doe je dan? Wanneer alles hopeloos lijkt. Hoe kun je verbonden blijven in een plek, in een put. Waar de verbinding slecht lijkt te zijn voor jouw leven? Volgen jullie mij. En Jozef was in deze put. En het verhaal van Jozef leek hier te gaan eindigen. Dat was het. Hoofdstuk 37, tot en met vers 20 ergens. Of vers 23. Dat zou het zijn. Als Jozef dood zou zijn gegaan, dan zouden we over Jozef hebben gehoord van Genesis 37 tot en met vers 20 ergens. Maar zijn leven was nog niet voorbij. God had nog plannen voor Jozefs leven. En hoewel er geen verbinding was of leek te zijn voor Jozef, toch was er een kleine streepje daar zo. Van verbinding voor Jozef. Weet je, ik, in, in, uh, in uh, New York, toen we in New York waren, we hadden geen internet. Alleen, alleen uh, een andere persoon met ons meeging, Richard, had internet. En het was altijd zo moeilijk om internet te krijgen. Maar we deden van alles om maar één streepje te krijgen. En bij de, bij de subways, bij de metros, waren er altijd... Uh, Verbinding. En we deden van alles om tenminste één streepje te krijgen. Om te kijken, want wanneer je één streepje krijgt, dan krijg je al je berichten binnen. En dan kun je heel snel reageren. En dan, en dan, is, en dan heb je nog hoop dat je iets kan sturen. En de verbinding leek slecht voor Jozef in de put. Maar daar kwam Judah aan. Judah was een van zijn broers. En die zeiden van nee, we gaan hem niet doden, we gaan hem verkopen. Als een slaaf, als een knecht. Dit lijkt niet een verbetering. Het is wel een verandering. Maar het is niet echt een verbetering. Want vaak komt Gods verlossing niet altijd als een verbetering. Maar het komt wel altijd als een verlossing. En zolang er één streepje over is en jouw verbinden is met God, is er nog hoop. Nee, God, Ik ben gekomen om te zeggen vandaag, er is, dat is het, er is... Nog. Er is nog hoop voor jouw leven. En het leek een einde te zijn voor Jozefs leven. Het leek een einde te zijn voor zijn dromen daar in de put. Maar. Hij was daar een verandering. Hij, hij was daar in de put. En hij hoort zijn broers praten. Hij hoort kamelen aankomen. Ismaëlieten aankomen. Hij hoort ze Arabisch spreken. Want dat is waar de Ismaëlieten vandaan komen. Hij hoort allerlei dingen. En hij, hij hoort ze Egyptisch praten. En dingen. hij zegt wat is er in de hand. Er is een verandering. Ik ben vandaag gekomen om tegen jou te zeggen. Er is een verandering in jouw leven. Hier ben je in de put, maar hier is God bezig. Hier zit je laag, maar hier is God bezig. Op dit niveau lijkt het over te zijn. Maar op een niveau waar God bezig is, is er nog een beetje hoop. En je kunt een hoop met een klein beetje hoop. Je kunt een hoop met een klein beetje hoop. En, en, en Jozef was daar in de put en Jude komt met een oplossing van we gaan hem niet doden. We gaan hem verkopen. En zolang jij niet dood bent, kun je verder dromen. Als jij nog een adem hebt, betekent dat God nog een plan heeft voor jouw leven. Ik ben gekomen vandaag om tegen jou te zeggen: Ben je nog niet dood, dan heeft God nog een droom voor jouw leven. Hij heeft nog een doel voor jouw leven. Je kunt gerust verder dromen. Je kunt gerust. Verder leven. En het, leek niet al, het is niet altijd dat het leuker wordt. Want voor, voor hem was het dat hij verkocht werd als een slaaf. En het werd misschien erger voor hem. Maar het was niet erger dan de dood. Het was een verandering. Een shift. Een, een, een, een verandering in zijn leven. En die verandering. Bracht hoop voor zijn leven. En zolang jij verbonden blijft. Is God nog niet voorbij? Zolang jij verbonden blijft, is God nog niet voorbij. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Het maakt niet uit wat je hebt meegemaakt. Het maakt niet uit of al je dromen onzin lijken, of ze onlogisch lijken of te groot lijken. Als je nog niet dood bent. Betekent het dat God nog een plan heeft voor jouw leven. Dus waarom leven alsof er geen plan is? Laten we leven alsof er een plan is voor ons leven. Jozef leefde niet depressief. Want hij ging van de put naar Potifar, Naar de gevangenis, naar het paleis. En overal waar hij ging. Leefde hij niet alsof hij dood zou gaan. Overal waar hij terecht kwam. Wist hij van, er is nog leven in mij. Dus laat mij het beste doen met wat ik kan. En in Potifar werd hij de hoogste in het huis van Potifar. Daarna ging hij naar de gevangenis. Hij werd de hoogste onder de gevangenis. Daarna ging hij naar het paleis. En hij werd de hoogste bij het paleis. Omdat hij wees, ik ben nog niet dood. Dus God heeft nog een droom in mijn leven. Ik heb nog te goed op mijn beltegoed. Ik heb nog te goed op mijn internet. Ik heb nog een beest. Mooie iets, ik weet niet. Ik dacht ik kon snel verzinnen, niet gelukt. <laughs> Hij had nog verbinding. Hij was nog niet doos. En God had nog hoop voor zijn leven. En ik ben vandaag gekomen. Het is een begin, Dit is maar het begin. En vanaf nu gaan we het uitwerken, al deze komende zondagen. Maar God en Jozef, Jozef was verbonden met God. En hij wist, zolang ik verbonden blijf, is het nog niet voorbij voor mijn leven. En deze dromer, voor, voor, voor, voor Jacob was het zijn lievelingskind. Zijn broer zag hem slechts als een knecht. Ze verkocht hem als een knecht. Maar God zag in hem een koning. En God wilde en brengen naar zijn positie. En dat is God gelukt. En dat gaan we deze weken bespreken. Maar voor vandaag. Wil ik je simpelweg zeggen. Ik weet niet wat het is in jouw leven. Dat je hebt meegemaakt. Ik weet niet wat het is in jouw leven. Wat je hebt gedroomd. Maar dat het lijkt alsof het nooit uit zou komen. Ik wil vandaag tegen je zeggen. Zolang je verbonden blijft. Is het niet voorbij. Droom maar lekker verder. Droom maar lekker verder. En mijn droom voor deze kerk. Is dat wij een kerk zullen zijn in opwekking. Een kerk vol met Gods kracht en Gods aanwezigheid. Gods geest. En ik weet dat zolang wij nog niet dood zijn. Heeft God nog een droom voor ons. En ik, ik, weet, ik weet dat het niet mijn droom is. Want het is te groot. Het is te onlogisch. En het is niet voor mij. En ik weet dat God het gaat doen. Maar het is zijn droom voor ons leven. En het lijkt moeilijk. Het is altijd moeilijk. Het is lastig. Maar zolang je nog ademt. Heeft God nog een antwoord voor jouw leven. Heeft hij nog een oplossing voor jouw leven. Opgeven is niet een optie. Opgeven vandaag. Opgeven bij je dromen. Is geen optie. Voor zij die naar God opzien. Opgeven is geen optie. We zijn niet tot hier gekomen om op te geven. Je hebt met al die investeringen gekregen. Een mantel, droom 1, droom 2. Zoveel investering in jou. En je gaat dood in een put. Ben je in de war? Je gaat niet dood nu. Zolang je adem hebt, heeft God nog een plan voor je leven. Laten we even opstaan. Dit was een introductie voor Hotspot. Een introductie, we gaan deze weken verder hiermee. Maar ik hoop dat we personen zullen zijn... dat we een volk kunnen zijn, een menigte kunnen zijn... een groep mensen kunnen zijn, een kerk kunnen zijn... dat niet opgeven als een optie zullen zien. Wanneer je met God bent... wanneer je met God bent en, en je bent in zijn aanwezigheid... Dan is opgeven nooit iets dat je kunt aanvinken van ik ga of dit doen of een droom behalen of opgeven. Dat is nooit. Je hebt nooit deze dilemma met God. Misschien maak jij zo'n dilemma. Misschien zeg jij van weet je laat mij opgeven. Ja, zal ik dit doen of zal ik opgeven? Zal ik dit doen of zal ik het opgeven? Maar met God is het niet zo. Met God is het niet: "zal ik doen of zal ik opgeven?" Met God is het: "Ik heb een droom en mijn beloftes, mijn woorden komen altijd mijn beloftes komen altijd uit. Misschien is de afstand tussen de put en het paleis ver. Maar het wordt wel overbrugd. Het is ver van de put naar het paleis. Er zit nog, er nog Potiphar ertussen, er zit nog een gevangenis ertussen. Maar het maakt niet uit hoe ver jouw afstand is tussen deze put en het paleis van God voor jouw leven. Waarvoor hij jou wilt gebruiken. Om anderen te helpen. Dat was het doel van Jozef. Om anderen te helpen met hun hongersnood. Maakt niet uit wat de afstand is. Wij hebben een God. Die specialist is in bruggen maken. Wij hebben een God. Die specialist is. In het nalaten van beloftes. Hij overbrugt beloftes. En hij laat ze klaar. En hij laat ze komen in je leven. Laat ze, uh, laat ze iets in, in realiteit worden in je leven. En realiteit komt eraan. Vaak lijkt het niet zo. Vaak lijkt het alsof het niet aankomt. Vaak lijkt het alsof er geen optie is. Of wat dan ook. Maar God zal het doen in jouw leven. God zal het doen in je leven. En daarvoor ben ik gekomen om jou te zeggen. Zolang je verbonden blijft. Zijn je droom. vraag van jou, bidden, jij die misschien hebt opgegeven met dromen. Jij die blij bent met hoe je leeft. Het is moeilijk. Het is... Je moet blij zijn met hoe je leeft, maar je moet nooit tevreden zijn met waar je bent. Dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Je mag blij zijn met hoe je leeft, maar je moet nooit tevreden zijn met waar je bent. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben God dankbaar dat ik hier ben. Maar ik ben niet tevreden. Ik wil verder. Ik En dat is wat God wil voor ons leven. Dat we blij zijn. Ik ben blij. Ik ben dankbaar. Als je niet blij zou zijn, dan ben ik, niet dankbaar. ik ben dankbaar. Ik ben dankbaar. Ik ben blij. God, oh wow. We zijn hier. Maar ik ben niet tevreden. Ik wil verder gaan. Er zijn nog dromen die ik wil achterna gaan. Er zijn nog dromen die ik wil behouden van mijn leven. Als je vandaag bent, hier bent en. Dromen in je hart, dat je voelt van: ik wil, ik wil het realiteit zien worden in mijn leven. Dan wil ik jou vandaag vragen om je hoofd te buigen en je hand te zetten bij je hart. Je hart is altijd aan je linkerkant meestal. Dus je hand te zetten bij je hart. En dan zal ik voor je bidden. En dan gaan we een gebed doen. Voor al deze dromen dat God heeft voor ons leven.